Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten dreigen met enorme heffingen voor Rusland... als er niet binnen 50 dagen een deal wordt gesloten met Oekraïne. Dat zegt president Trump na een ontmoeting in Washington... met NAVO-secretaris-generaal Rutte. Volgens Trump gaat het onder meer over heffingen voor landen... die handelen met Rusland, die op kunnen lopen tot 100%. Ook gaat de VS door met het leveren van wapens aan Oekraïne... Die worden niet door de VS geschonken, maar worden betaald door de lidstaten van de NAVO, zei Rutte. Tussen Assen en Groningen rijden weer treinen. Vanmorgen gebeurde er een ongeluk vlak bij Assen, waarbij een trein op een auto botste. De auto vloog in brand en de automobilist kwam om het leven. Ook raakte de bovenleiding beschadigd, waardoor er bijna de hele dag geen treinen konden rijden. Rond half zeven is het treinverkeer hervat. In de Verenigde Staten zijn bij een brand in een complex voor begeleid wonen negen mensen omgekomen. Dertig mensen raakten gewond. In het complex, in de plaats Fall River, ten zuiden van Boston, wonen zo'n 70 mensen. Veel van hen konden door de brandweer geëvacueerd worden... onder wie tien mensen die niet zelfstandig kunnen lopen. De oorzaak van de brand is niet bekend. In Rotterdam is een 17-jarige jongen gewond geraakt na een val uit een raam... Hij was door vrienden uitgedaagd en viel toen van de derde verdieping naar beneden. De jongen zou ervan uit zijn gegaan dat het raam hem wel zou tegenhouden, maar hij vloog er doorheen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt niet dat er iets strafbaars is gebeurd en gaat uit van baldadigheid die verkeerd afliep. Het weer. De laatste buien trekken weg. Vanavond zijn er brede opklaringen. Morgen eerst geregeld zon en wat wolken. Later ook een paar buien. Het wordt iets minder warm, met 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even in de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoeverdorp en knooppunt Velsen... 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Amsterdam Den Haag tussen hoofddorp en knooppunt Burgerveen 5 kilometer file. A10 Koenplein richting uh, de Koenplein tussen Nieuwe Meer en Durgedam 12 kilometer file. 20 minuten vertraging en 202 Amsterdam IJmuiden tussen Spaanwouden en de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Can we take it back to what we used to know? What we have was more than lust, more than just physical. Say so you know I'm more, more, more. Won't you give me more, more, more? Kalm zeetje, We hebben het over een beetje over Zandvoortse dingen. Eh, want eh, zo dadelijk gaan we een beetje ook echt aanstal te maken met het begin van deze uitzending staan alleen maar letters met altfm in beeld. Ik, ik ben al in beeld. Dus, maar goed, het uh, is allemaal wel leuk. Dit, dit, dit, uh, kijk, kijk, ja, nou, nu is het weg. Het is alleen weer tien seconden later op televisie. Op het moment dat ik uh, weer sta te kijken... dan is het tien seconden later. Er zit vertraging op, mensen. Dus uh, Goed, uh, wat heeft dat allemaal te maken? Met? We zijn begonnen met het gedeelte... ook wat op YouTube uh, te vinden is... en op uh, de televisiekanalen van uh, Zandvoort. In dit geval... Kanaal 40. Als je een uh, voorkeuze ingesteld hebt. Uh, en dan heb je ook nog Ziggo en KPN. En dan uh, weet ik ook niet meer precies waar, waar het uh, allemaal zit. Tegenwoordig geef ik alleen maar de, de kanalen van de radio uh, doorheen. Dat, dat op zich. Maar uh, goed, het heeft alles te maken met uh, Zandwoord. Want AMO, oftewel EMO... Uh, dat is een, um, een soort van DJ-producer... En achter die EMO schuilt Roberto Molina. En hij heeft uh, dit uh, werkje um, gemaakt. En dat is een van zijn meest recente werkjes. En dat is nog niet eens zo gek lang uh, geleden uitgebracht. Uh, nog minder dan een week geleden, 4 juli, heeft hij dit uh, wereldkundig gemaakt op uh, de streamingsplatformen. En Moore, zo'n leuk bruggetje, ook meteen weer naar de gasten van vanavond. Dat is Wendy Moore. Uh, want Moore is de, de titel van. Deze single, um, dan heb ik het bruggetje inderdaad uh, gemaakt. Het is een beetje hotsknots gegaan uh, deze, uh, deze donderdag uh, 10 juli. Want de bedoeling was dat we een ander Zandvoortse ingezetene hier hadden uh, staan of zitten. Dat was Bodie Monet geweest. Maar die uh, had uh, toch op een, een of andere manier de, de afspraak verkeerd uh, begrepen. En ja, toen was het bijna lijden in last. Maar dan hebben we nog een soort van geheim wapen. En dat was Wendy Moore. En uh, dat komt ook heel mooi uit. Want Wendy heeft de afgelopen week haar EP-release show gedaan in Cynatol. En dat uh, was de EP Tangled Wiring. En daar gaan we het uh, straks over hebben. Maar normaal gesproken komen songwriters hier tussen 7 en 8 binnen. Maar uh, omdat uh, dit zo hotsknot uh, ging... Uh, hebben we besloten om het uh, allemaal op een andere manier uh, te gaan doen... Dus uh, ja, Wendy, die doen we nooit meer weg. Maar dan kreeg ik ook een appje terug uh, van Haha, uh, ha. Dat was uh, natuurlijk wel fijn uh, dat, uh, dat we nog, uh, nog even last minute uh, dat uh, nog een beetje konden, konden regelen. Uh, en aanleiding genoeg, want er is ook nog een Pride at the Beach die nog eraan uh, zit te komen. Dus dat is ook nog een mooi onderwerp waar we het nog even over kunnen hebben. Want tenslotte zijn we ook een lokale omroep. En aangezien Pride at the Beach uh, binnenkort uh, gaat plaatsvinden... is dat ook wel een, uh, een gespreksonderwerp wat we hier aan kunnen snijden. Dus dat uh, gaan we sowieso uh, doen. En uiteraard zal de Hofmo toch wel over de EP zijn. En gelukkig gaat Wendy ook een aantal nummers laten horen. Dus dat is uh, ook bij deze geregeld. Dus dat uh, gaan we straks allemaal meemaken. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander aan materiaal liggen... wat uh, gedraaid moet worden. Dit was ik uh, nog... Uh, vergeten te laten horen. Maria Anouk en Not A Sin. Dat is haar uh, laatst verschenen single. En Not A Sin, dat is uh, de hoofdtitel. En dan staat er nog tussen haakjes. But I still confess. Maar goed, luister zelf maar. een En het nummer dat heet Felt Cute Might Kill Myself Later. Dat is de volledige strekking van de titel van het nummer. En daarvoor hoorde je ook best wel een beetje een nummer met een rafelrandje, maar daar staat dit programma op bekend. Alternative FM. Hoewel we ook een beetje van dat gelikte en het gepolijste werk, hebben we ook het ongepolijste werk. En dat is van Maria Anouk, afkomstig en haar uh, meest recente single heet... Not a Sin... But I Still Confess. Dat is dan wat er tussen haakjes... dan nog achter staat. Dan nu uh, toegekomen aan het uh, blokje... wat ik heb uh, opgenomen... met uh, Melanie Ryan. Want die was... Vorige week zondag, dus niet afgelopen zondag, maar de week ervoor... Uh, met uh, twee vrienden bezig geweest. Uh, dat was Koen Alvaris, die hier ook uh, meerdere malen is uh, geweest. Melanie zelf en Dolce Berlinger. En, uh, dat was uh, Melanie and Friends in het Vulco Theater in IJsselstein. Maar uh, Melanie had min of meer daar al aangekondigd... dat ze een nieuwe single uh, ging uitbrengen. Uh, en dat is morgen het geval. Buckle Down heet die, die single, die ga je straks horen. Uh, daarvoor uh, hoor je voor die single hoor je dan nog het uh, telefoongesprek wat ik uh, met Melanie heb opgenomen. En nu ga je luisteren naar Wildfire, want daar beginnen we dan mee. Mindset on the road Black's ready to go All She's ever known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 I know and feels like home it makes you feel alone. Stars will keep her company. telefoon Hebben wij Melanie Ryan? Hallo? Hallo? Ja, want op het moment dat wij dit uh, opnemen is het dinsdag en als we het uitzenden is het donderdag. Maar dat heeft alles uh, te maken met jouw nieuwe single Buckle Down. Ja, dat klopt. Ja, en volgens mij heb je hem ook wel uh, laten horen uh, bij Melanie en Friends. Klopt. klopt, ja hè? Uh, was het dan eigenlijk ook uh, met, uh, met Koen Alvarez en met Dolce Berringer uh, um, even laten horen van hoe klinkt die? Ja, zeker. We hebben toen we uh, de repetities hadden met elkaar heb ik hem uiteraard eventjes laten horen. Mm. Uh, maar Dolce heeft ook uh, haar nieuwe single laten horen. Dus uh, dat is gelijk even een goed moment om het bij elkaar uh, te testen, zeg maar. Ja, eh, en je noemt Dolce, maar die zit een week later bij ons in de uitzending. Ook om te vertellen over die nieuwe single. Dus dat uh, komt er allemaal mooi uit. Um, uh, ja, want je zit niet stil als ik het uh, zo gehoord heb uh, met, uh, met nieuw materiaal. <laughs> Nee, dat klopt. Ik uh, ben echt uh, heel veel aan het schrijven de afgelopen tijd, heel veel co-writes aan het doen uh, met mensen samen en uh, gewoon zoveel mogelijk nieuw materiaal verzamelen, zodat ik dat uh, ja, de wereld in kan gooien en uit kan brengen. Ja, um, want, uh, we gaan, want ik noemde het al, Melanie en Friends. Hoe belangrijk is zo'n uh, element in het bestaan van Melanie Ryan? Ja, heel belangrijk. Ik vind het sowieso altijd heel bijzonder... Uh, de kans die ik krijg bij het Theater. dat ze toch uh, de deuren openen, dat ik daar mijn eigen show kan doen... en ook dat ik uh, muziekcollega's daar kan introduceren. Dus dat is altijd heel fijn. En het is toch een beetje het onderhouden van je harde kern of zo. Zo voelt het wel. Ja. Want daar komen echt altijd uh, de, de die-hard fans naartoe, de mensen van het eerste uur. En uh, daarom vind ik het altijd een hele bijzondere show en een mooi moment om ook weer nieuwe muziek te testen en uh, nieuwe mensen te introduceren. Dus uh, voor mij heel belangrijk. Ja. Ja, uh, ja, dat is dus echt country. Maar ik heb me ook laten vertellen, je doet ook nog een, uh, nou, niet een, uh, jij alleen, maar de Singer Songwriter Rounds. Wat is daar het verschil dan tussen, tussen de Melanie Friends en de Singer Songwriter Rounds, die jullie dus ook doen in uh, Vulco, in IJsselstein. Nou, de uh, Melanie Friends shows, dat is echt een theatershow waarbij ik iedere show een andere uh, artiest, een gastartiest uitnodig. Dus afgelopen keer was dat Dolce, maar in september dan heb ik er weer een, dan is dat Koen uh, Vaal. Dus eigenlijk iedere Melanie Friends show is een ander soort show met een andere gastartiest. En daar uh, luister je ook echt wel naar eigen werk, maar ook naar covers. Ja. En de Singer-Songwriter-Rounds, dat wordt georganiseerd in de Foyer, de theater. Ja. En dat is het fenomeen wat ook bekend is in Nashville, wat daar heel veel gedaan wordt. Want dan zitten er drie à 4 Singer-Songwriters naast elkaar op een kruk. En om de de beurt spelen zij een eigen nummer om het ook uh, te testen aan het publiek. En meestal zitten dan in het publiek ook wel wat uh, bekende belangrijke mensen uit de muziekindustrie zoals radio of televisie of promoters of boekers of managers. In ieder geval in, in Nashville is dat heel erg belangrijk. Um, maar wij proberen dat veel Theater er ook een mogelijkheid te creëren voor eventueel inderdaad die radiostations of mensen uit de industrie om uh, nieuw talent te spotten. Ja, merk je dat merken jullie dat eigenlijk ook al met de singer songwriter rounds dat daar belangstelling is vanuit de media? Uh, nou ja, best wel best steeds meer eigenlijk. Uh, sowieso komen mensen er steeds meer op af en uh, vragen ook echt wel daarna van, oh uh, wanneer is weer de volgende Single de around... Dus het wordt echt wel een wat bekender fenomeen in het vulgtheater. Mm -hmm. En steeds meer ook ja, toch de radio en zo en de pers, dat komt er zeker naartoe, ja. Ja, uh, dan weer even weer terug naar jou. Want ja, uh, we zeiden het al bij de introductie dat je al niet uh, stil zit. Wat kunnen we jou, van jou verwachten? Want Buckle Down is dan nu uh, een single die je uit uh, gaat brengen. Zelfs nog gewoon in de zomer. Um, wat, wat kunnen we nog meer verwachten van jou de komende tijd? Uh, nou zijn sowieso best wel veel uh, toffe uh, live optredens. Uh, want ik ben uh, nu samen met de band zijn we heel hard aan het voorbereiden. Uh, en ik mag dus volgende week uh, spelen op Zwarte Cross. Mm -hmm. Dat is sowieso ook al echt heel erg vet om daar uh, je eigen muziek te laten horen. Dus we gaan echt nog veel meer met uh, de band op pad dit jaar. Daar gaan we in ieder geval uh, proberen voor te zorgen. Uh, en ja, nog steeds nieuwe muziek en... Uh, ...die weet hopelijk een keertje een album. Dat zou wel heel leuk zijn. Ja, zit, zit je daar toch uh, stiekem aan te denken? Want een uh, EP en een album, dat zijn toch twee grote verschillen. Dat klopt, ja. Maar ja. Uh, ik heb sowieso nog nooit eerder een album uitgebracht. Dus ik uh, zou het wel heel tof vinden als ik straks mijn allereerste album uh, kan releasen. Ja. ja, nou heb ik een muzikale vriend, die woont in Volendam. Die heet Frank Bont is van Alaska. En die zegt wel eens over albums. Als je hem na het zevende nummer nog goed vindt, dan is het een goed album. Hoe, uh, hoe deel jij die mening? Ja, ik denk het wel. Ja, uiteindelijk vind ik, is het altijd het belangrijkste uh, als artiest... Uh, dat je gewoon ja, wat er in je... Zeg maar wat er van binnen zit, dat je dat eruit uh, kan schrijven, op papier kan zetten. En uh, als je daar, ja, dan, dan kan je daar niet anders dan, uh, dan trots op zijn, denk ik. Ja. Um, en uh, ja, weet je, muziek is natuurlijk ook heel lastig, omdat het heel persoonlijk is. Dus zeker niet iedereen zal het misschien tof vinden wat je maakt. Maar als jij er helemaal tevreden over bent en jij al je emoties en je, uh, je passies en alles daarin hebt gestopt, ja dan... Dan is het denk ik al geslaagd. Dat ja, is, uh, ja uh, even over Buckle Down, want uh, waar gaat die single over? Nou, dat is best wel een hele uh, speciale, want in eerste instantie klinkt die best wel vrolijk. En is het is een lekkere zomerse zong. Maar dit nummer heeft best wel een wat uh, zwaardere boodschap. Ja. Buckle Down betekent eigenlijk in het Engels je schouders te onderzetten. Ja. Um, en ik heb de afgelopen tijd geleerd uh, dat je ook ervoor mag kiezen om eens een keer niet je schouders eronder te zetten, want zeker, wij doen dat allemaal in ons leven en zeker als je artiest bent, dan zet je altijd je schouders eronder, je wil altijd het beste resultaat behalen, het beste uit jezelf halen en ook al vind je het spannend, hup, nee, we gaan het gewoon doen, hup, je moet er even doorheen, nou, even je schouders eronder, even nog dit, even nog dat en hoe ik, hoewel ik dat wel echt super ...aanmoedig dat je zo in elkaar zit... ...want als je zelf niet erachteraan gaat... ...dan komt het je ook niet aanwaaien... Um, ...maar het is ook belangrijk dat je af en toe even... ...op de rem durft te trappen... ...om weer even tussen jezelf te komen... ...en weer ja, creatief te worden en te rusten... ...want dat is ook heel erg belangrijk. Ja, want uh, ben jij dan ook altijd iemand... ...die uh, constant in beweging is? Ja, zeker. Ik vind het echt heel moeilijk... ...om een keertje een dagje... ...vrij te nemen of echt eventjes gewoon... Rustig te zitten. Ik ben toch altijd in mijn hoofd al bezig van, oh ja, dan kan ik dit nog doen of dat nog doen. Of ben ik met mijn social media bezig. Dus ik vind het wel heel lastig om even op mijn kont te zitten, zeg maar. <laughs> ja, want uh, dat is ook, uh, buckle down is eigenlijk van, uh, nou, je mag ook wel een beetje om jezelf uh, denken. Dus dat hoeft niet altijd uh, dat je zegt van, uh, huppatee, de beuk erin. Ja, je hoeft je niet altijd helemaal tot het uiterste te pushen. En ik bedoel, nogmaals, ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat een hele toffe eigenschap. En zo zit ik zelf ook in elkaar. Dat je gewoon keihard ervoor gaat. Maar het is belangrijk om af en toe ook eventjes de pauzeknop in te drukken. Om weer even gewoon te resetten en tot jezelf komt. Ja, want eh, ontstaat er wat eh, bij een pauze of een rustmoment? Absoluut. Je wordt daar gewoon weer creatief door. Want soms heb je echt even de rust en... Ja, de, de leegte niks nodig om weer op te laden, om weer nieuwe ideeën te krijgen, om even ja, bewijzen van je weer te, te vervelen, zodat je daarna weer, weer verder kan en weer lekker creatief kan zijn. Als je maar door blijft draven, dan op een gegeven moment verdwijnt ook al die creativiteit en dan, dan word je er alleen maar meer uitgeput van, zeg maar. Dus dat is heel ja. belangrijk. Ja, fris in het hoofdje worden, zoiets? Ja, precies. <laughs> ja. Um, nou ja, de afsluitende vraag is natuurlijk altijd... waar is Melanie Ryan te vinden op het wereldwijde web? Nou ja, sowieso op uh, bijna elke platform wat je je kan voorstellen. Als je gaat naar Melanie Ryan Music op Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter... Uh, Spotify is alleen Melanie Ryan, uh, dan, uh, dan kom je er voor zelf. play. Zeker een aangename zondagmiddag de 29 e in Engelstein. Daar ben ik toen naartoe uh, geweest om de Melanie and Friends show uh, te bekijken. En daar speelde Koen Alvarez in mee en Dolce Berninger. En die Koen Alvarez die heeft ook een tijdje hier gewoond. Dat vertelde ik op een gegeven moment ook in geuren en in kleuren. Ja, hij kon dat toen ook eigenlijk lopend met zijn gitaar om de arm. Want hij woonde toen in de Luisterstraat. Dat is een of andere hut. had hij daar. Uh, en dan kon hij dat uh, lopend af. En wie dat nu uh, eigenlijk min of meer net niet lopend... maar wel met de fiets afkomt, uh, die zit tegenover mij. Dat is uh, Wendy Moor. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, want ik uh, zei al in aanloop naar deze uitzending... Uh, oorspronkelijk hadden we het plan om een andere zandvoortse ingezetene... Uh, die uh, ook mee gaat doen naar de popronde. Dat is Bodien Monet geweest. Alleen dat uh, ging toch uh, niet helemaal uh, goed. En toen kwamen we bij jou uit. Tuurlijk joh. Ik kom wel. Ja joh, <laughs> ja, het is om uh, de hoek toch? Ja, het is een beetje om de hoek. Uh, maar uh, het werd, uh, van één uur werd het ineens twee uur. Dus, uh, maar daar uh, draaide jij ook uh, je hand uh, niet uh, voor om uh, in dat opzicht. Nee joh, ja. wij kunnen het gemakkelijk praten samen? <laughs> ja, dat, lijkt wel, dat lijkt me wel, ja. <laughs> um, goed, uh, Wendy Moore in, uh, in de studio. Het uh, dat is geloof ik ook al wel een keer of zes of zeven inmiddels alweer. Uh, ja, denk het wel. Gaat, uh, ja, het schiet op natuurlijk. Uh, maar uh, de, de, de halfmoot is natuurlijk de EP die je afgelopen vrijdag hebt gepresenteerd in Sinatol, Amsterdam. Ja. Um, allereerst, uh, uh, voordat we daarover uh, gaan beginnen, is uh, natuurlijk uh, de aanloop uh, naar die EP toe. Want ja, uh, Tangled Wiring, waarin verschilt die ten opzichte van al het andere werk... wat je tot nu toe gemaakt hebt. Ik denk sowieso dat je het meteen hoort. Uh, <laughs> ik wilde echt een hele andere kant op. Mm. Um, ik was altijd een beetje aan het opletten... dat iets nog net op de radio kon of zo. En mm. deze dacht ik... nee, ik ga gewoon precies doen... wat goed is voor deze song. Mm. Uh, en ik haalde heel veel inspiratie... voor het eerst uit synthpop... en wat meer elektronische dingen. Dus er zit eigenlijk heel weinig gitaar in deze song... wat uh, nog nooit is gebeurd bij mijn songs. Dus ja. ik denk dat het wel weer... Iets nieuws is en ik wil ook altijd nieuwe dingen laten horen. Ik denk dat elke single die ik uitbreng is compleet anders en ja. dat wil ik zo houden. Ik wil jullie continu verrassen en ik denk dat deze jullie weer heel erg gaat verrassen. Ja, dat geloof ik ook <laughs> wel. Uh, maar uh, even dan over Synthpop. Synthpop. Synth. Uh, even voor de mensen thuis. Niet denken aan die man met die meid er is op zand. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, Synthpop is natuurlijk totaal iets anders. Uh, waar heb je die belangstelling eigenlijk voor? Nou, ik uh, ben sowieso best wel fan van Billie Eilish. En die gaat vaak best wel die kant op, dat donkere randje daarvan. En ik schrijf en ik luister ook nog steeds best wel veel naar K-pop. En dat is natuurlijk een stuk elektronischer. En ik denk, omdat ik zoveel naar die genres luister... dat ik automatisch wat meeneem in mijn eigen songs. En ik ben ook heel erg fan van Train On Pilots. En die gebruiken ook heel veel elektronische elementen. Uh, Linkin Park bijvoorbeeld mm, ook. Yeah. Ik vind dat gewoon een coole combinatie met ja. uh, rock. Ja, um, ik zit dan, ik probeer even in, het, in, het, in de bovenkamer van Wendy Moore uh, terecht te, te komen. Hoe gaat dat dan? Ga jij dan ergens op een avondje, nou ik ga toch eens eventjes een beetje zitten luisteren. Hoe doen die gasten het? Zoiets? Ik nou het, uh, letterlijk dus precies dat. Ja? Um, ja, meestal, soms komt er gewoon een random song uit, maar soms heb ik ook van, oké, okay, ik wil zo graag zo'n soort song schrijven. Mm. En dan pak ik gewoon een referentietrext... en dan ga ik goed luisteren van... wat maakt dit nou zo'n vette song? Mm. En daar leer je heel veel van. En dan maak je iets helemaal je eigen, eigenlijk. Ja. Um, dan over de EP zelf. Want die heb je natuurlijk afgelopen vrijdag... want het is nog minder dan een week geleden, mensen. Ja. Dus, uh, ja, zes dagen geleden. Ja, dagen geleden. De eerste headline show hè, voor jou. Ja, eindelijk. Ja. Ja, hoe, hoe werk je daar naartoe ja, uh, het is best wel veel geweest, omdat naast dat het gewoon een headline-show was, was het ook meteen de EP-release-show. Mm. Uh, en ik denk, normaal met een headline-show ben je er continu mee bezig. En nu kon het eigenlijk niet, want ik was alleen maar met die EP bezig, want ik, maak, ik doe alles zelf. Ja. Dus de, de marketing, je moet alles uh, designen, fotoshoots, uh, al die dingen, mensen mailen. Dus ik heb eigenlijk heel weinig tijd gehad om die headline-show goed voor te bereiden. Maar. Ik heb nu een hele toffe band bij elkaar, uh, die heel snel kunnen schakelen. Dus konden we, heb ik een setlist gemaakt, uh, heel veel zelf geoefend. En hun hebben ook heel veel zelf geoefend. Het hoeft eigenlijk maar een paar keer bij elkaar te komen. En dan gewoon voor heel wat uren. Ja. En dan, uh, ja. Over die vaste bandleden, want één ken ik. Want die heeft hier ook, uh, die heeft ook een paar keer hier uh, gespeeld. Dat is uh, Jamie de Groot. Maar wie zijn die andere twee? Leonard en Josie en uh, zij zitten samen ook in een band Girls Girls Girls, daar ken ik ze eigenlijk van. Mm -hmm. uh, ik vond het heel tof en toen uh, had ik gevraagd of ze ook bij mij wilden komen spelen. En ze zeiden ja, dat ja. vond ik hartstikke leuk. Uh, moeten ze daar dan toch ook een beetje hun ei in kwijt kunnen en zeggen van nou het moet wel ons aanspreken om uh, dit, uh, dit werk te kunnen doen, zoiets? Ja, ik denk wel dat het je moet liggen. Maar ik wist ja. omdat, door hun eigen muziek wist ik eigenlijk al dat het perfect in hun straatje zou passen. Ja. Daarom heb ik ook hun gevraagd. Ja. Hoe, hoe anders is dat nu? Dat je nu met een complete band uh, uh, kan spelen? Oh, het is zoveel beter. Ja, ja. Het is zoveel vetter. Kijk, mijn muziek is natuurlijk best wel vol. Er mm. zitten heel veel elementen in. En ik heb veel akoestisch gespeeld... Uh, wat natuurlijk heel leuk is, want dat zijn wel mijn roots, mm. maar ja, het komt er gewoon niet helemaal uit zoals het eruit hoort te komen. En ik wil ook gewoon zelf rond kunnen lopen op het podium zonder vast te zitten aan mijn gitaar. Mm. En daar heb ik nu eindelijk ook de kans voor dat ik gewoon het publiek in kan gaan en ja, want ja. dat uh, was ook een van de opvallende zaken tijdens uh, de, de release show. Uh, Eén uh, hilarisch moment. Die ga ik toch ook even op de radio noemen. Gooi maar. Ja, want uh, <laughs> het was al geloof ik bij, uh, bij nummertje twee of drie, bij Running, toen op een gegeven moment pakte hij de akoestische gitaar. En toen zei op een gegeven moment. Ja, ik, uh, ik heb nu even iemand uh, die de mic nodig heeft. <laughs> uh, kortom, wie wil er voor Mike spelen? Nou, dat was een beetje het hilarische moment. Want toen zei ik Keihard. Hij staat hier, hoor. Dat was je vader. Want die vader heet, ja, heet ja die heet Mike, heet, natuurlijk. Die heet Mike Moore, natuurlijk. Dus, en dat is ook letterlijk in beide verslagen terug te lezen. In de Zandvoortse <laughs> krant en uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, ja, dat, uh, dat was natuurlijk wel geëikt. Uh. Dat is een intikker, om het even netjes te zeggen. Snap, ik snap hem wel. <laughs> ja, maar uh, hoe, hoe is dat dan? Dat je dus nu in staat bent dan om dan midden in het uh, publiek... Uh, probeer je dan ook uh, de interactie... Uh, ja, de... Voor mij is dit zo belangrijk. Want als ik keek naar act... Die ik blijf onthouden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een van mijn favoriete External Pilots en Billy Eilish die nog niet zo bekend was. Die deed zoveel publiek interactie waardoor je je veel closer voelt met die artiest. En ik wil dat ook uitstralen. Ik wil niet gewoon iemand zijn die onbereikbaar is. Ik, mm -hmm. ben, ik ben een van hun, van de fans. Mijn ja. fans heten de Ghosties. En we zijn een soort van één grote vriendengroep, familie, weet je wel. Dus ik wil niet daar altijd hoog, hoger staan dan hun. Mm -hmm. En ik vind het gewoon heel belangrijk om. Ja, gewoon met ze te zijn. Ja. Uh, wat merkte je toen... toen je daar uh, begon te spelen... eerst op het rand van het podium met running... en later met elixir? Ja, ja want dat, uh, want dat uh, deed je ook... binnen uh, in de zaal. Ja, klopt. Ik heb volgens mij uh, drie keer zelfs in de zaal Ja, drie gelopen. keer zelfs. Ja, klopt. Uh, de eerste keer was eigenlijk improvisatie. Dat was niet uh, het plan, maar ik uh, wilde het gewoon heel graag. En ja. mijn benen gingen al voordat ik na kon denken. Ja, <laughs> ja het is echt... Uh, oprecht ook, deze show was het leukste... dat ik ooit gedaan heb. Echt okay. waar. Uh, we gaan zo twee nummers uh, van je horen. Ik, uh, ja, ik zal uh, ter plekke wel gaan horen welke dat zijn. <lacht> ik ga dat niet uh, aan en af kondigen, want uh, dit is een beetje half al half onvoorbereid voorbereid uh, gegaan deze. Uh, dan zei ik in aanloop, uh, toen wij bezig waren... hier een plaatje aan het uh, laten horen... Uh, ga ik nog iets uh, laten horen van iemand die bekend is met Wendy. En Wendy kent deze persoon ook. Is hier ook geweest. Was zelfs vorig jaar in uh, juli pakte de bank, ging met de Bas Faf hier zitten. Nou, uh, dan heb ik al uh, heel wat uh, dingen weggegeven, maar uh, zegt de naam Singa jou wat? Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat dacht ja. ik al. Dus uh, die gaan we nu ook even uh, weer van stal halen. En dat nummer, dat uh, komt van haar album Antidote. En daar doet het sterk denken aan Beyoncé. Hier is She Mad. Shall I come running? Shall I come running back to you? Make your ego feel Pretending I'll do anything for you, I'll stay on your mind Trap, trap, trap, trap, don't underestimate the strength I possess Make you feel better, pretending I'll do anything for you You will run a level whatever keeps you satisfied Do anything to keep you pretty for the outside, oh no. So I coming from miles away, but no one about that confession, shoot it to her lady. Vorig jaar uh, was hij hier in uh, de studio Singa met uh, Bas Vaf. En die vader van Bas Vaf uh, is een van de oprichters... Van de brand new oldtimers geweest. Uh, en dat is ook diezelfde band waar onze vriend David Molenburg deel van uitmaakt. Ja, zo uh, kan het dan uh, zijn. En uh, wat ik al zei, uh, Singa, beter bekend als Eva van Leeuwen... heeft ook nog iets uh, met uh, Wendy Moore uh, van doen. Want ja, dat uh, schijnt ook uh, enigszins uh, professioneel en broersmatig wat met elkaar te maken hebben. Want, uh, want ja... Kun je het een beetje vertellen wat het is? Natuurlijk. Zij is denk ik anderhalf jaar lang mijn zangdocent geweest. Kijk, Dat bedoel ik dus. Het is zover, mensen. We gaan niet de stevige versie horen van Hell on Earth. Nee, we gaan een echte strip-down versie horen van Wendy Moore. Het eerste nummer van vanavond heet Hell on Earth.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 Thought that I was in Eden Turns that you are hell on earth I forgot what I needed And I only put you first I lost all of my senses Reckless, can't help it Completely defenseless Helpless, obsessive Thought that I was in Eden Turns that you are hell on earth Always thought you were my medicine, medicine. You're nothing more than just adrenaline, adrenaline. Words are sharper than a guillotine, guillotine. Can't stop choking on your negatine. Forbidden fruit, we were in paradise. My greatest muse, not just a parasite. Flowers that bloom in a wildfire.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 head straight to the bottom with each step of this thing went rotten feel your breath prepare for the flooding hypnotize the deeper you're gunning thought that I was in need and turns that you are hell on earth I forgot what I needed and I only put you first Lost of my senses, raging skin out it completely defenseless, helpless obsessed. Thought that I would see me turns at you are alone. Ja ja ja ja. Dankjewel. Dat uh, was het uh, eerste nummer, Hell on Earth en dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig wat het tweede nummer is, want dat heb ik niet uh, gestaan, want ja. Het ging helemaal random uh, vandaag. Ik ook niet. Voor mij is het ook random. Ja. Laten we Trigger doen. Trigger? Oké. Okay. Ja. Ja, het is jouw feest. Dus. <laughs>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 Trip you up the things you had that made you different Tell you how it's all gonna make you bigger Wrap you up in plastic with a pricing sticker But first you gotta pull Kill what's left and serve you to the sharks of dinner Got for you in gold so she will know what it is. Wrap you up in plastic with a pricing sticker But first you gotta pull the trigger I help you out of crisis, you see I'm just the nicest Trust me, we're all friends in this office room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 Kill what's left and serve you to the sharks at dinner Cover you in gold so she won't know what hit her Wrap you up in plastic with a prize and sticker First you gotta pull the trigger Everything that makes you you Kill what's left and serve you to the sharks at dinner Cover you in gold so she won't know what hit her Wrap you up in plastic with a pricing sticker. But first you gotta pull the trigger. <applaus> dat was Wendy voor dit moment. Want we gaan straks natuurlijk nog even met haar praten. En natuurlijk ook nog twee nummers in het volgende uur laten horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog nieuw materiaal. Dit komt 13 juli uit. En dat vind ik ook wel weer fijn dat we dit mogen laten horen. Uh, zit een beetje in de danssfeer. En dat heet Festen. Uh, tenminste, zo heet het De Broers. Uh, en het uh, nummer, wat... Ik moet het zelfs ook nog, in de, de, uh, moet nog aankondigen. Want ik uh, ben helemaal vergeten dat ik nog iets moet vertellen over die single. Want hij wil het namelijk gebruiken voor zijn sociale media. Nou, dan zal ik ook uh, netjes even in die camera kijken. Uh, 13 juli mensen, komt hij uit. En dat nummer dat heet Freaking It. Base. Don't place me, don't place me, don't place me, don't place don't place don't place don't place Dan nog even de afkondiging voor uh, Vesten, die daar dus een clipje bij wil maken van hoe ik dit uh, aangekondigd heb. Maar hij is al wat uh, langer bezig en dit is dus Freaking It. Dat, uh, dat is dus uh, het nieuwe werkje. En ja, ik kreeg er vandaag de toestemming voor. Dus dank dat ik hem mocht uh, draaien in, uh, in dat opzicht. Want dat vinden we altijd leuk als we... Uh, zeker zo ver vooruit uh, dat uh, mogen we laten horen. Freaking it. Uh, het zit een beetje meer in de dancewereld. Maar uh, het zou zomaar kunnen zijn dat we dit in oktober ergens bij de ADE zo weer terug kunnen komen. Ja, want uh, het Amsterdam Dance Event mensen, dat is altijd in oktober. Uh, we gaan over dance gesproken. Uh, die, uh, die zijn ook wel gerelateerd uh, eraan. Daar heb ik geen toestemming voor gekregen. Maar volgende week mag ik hem wel laten horen. Want Dylan Zondervan die zei... Nou ja joh, ga jij maar lekker uh, volgende week die nieuwe single uh, laten horen. Dat, uh, dat gaat toch wel ook gebeuren. Maar nu draaien we nog even die oude. Dat uh, vinden we toch ook wel uh, een te gekke single. En dat is low Erects tot aan het eind van die tweede uur met Nan.